Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen Fiels en Co. U bent de Tante To van wie, zegt u, mevrouw Kinebaas? Van Augustje, hè? Ach nee, van meneer Biels. Ach, wat verschrikkelijk leuk, zeg. Ik heb nooit geweten dat hij een Tante To. Oh, Tante To? Ja, ja, nee, natuurlijk, Tante toe Nee, maar daar heeft hij het iedere dag over, hè? Hele verhalen. Nee, kom meneer Biels niet als een Tante To, hoor. Wat zegt u? Nee, de vlerk is momenteel helaas niet te bereiken, mevrouw Kiddebaas. Maar kan ik misschien een boodschap voor hem noteren? Waar de vlegel blijft. Dat schrijf ik even op, hoor. Tante Toe vraagt waar de vlegel blijft. Wat zegt u? De snopneus zou altijd nog eens een weekje bij u komen logeren. Ach ja, maar hij heeft het ook zo druk, hè? Met kattenkwaad, dacht u. Nou, hij... Galg en rat. Ja, ach. Wat is uw laatste hoop, mevrouw Kinnebaas? Dat ze er straks in het leger een man van maken. Maar, uh, maar luistert u nou eens, mevrouw Kinnebaas. Hoe oud schat uw augustje nu dan ruw? Sorry, nee. Maar hij is al vijftig, hoor. Ja, net vijftig. Hij kan nog van alles hoor, weet u wel. Wat zegt u? Vijf. Toen u hem voor het laatst zag, was, hij vijf. Maar hoe oud was u zelf toen dan, mevrouw Kinnebaas? Ja... Maar dan bent u zelf inmiddels toch ook al 82 geworden. Hallo, hallo. Mevrouw Kinnemaars heeft nieren gelegd. Na mij op de valreep uitgemaakt te hebben voor een klein brutaal kring. Gek hè, dat een vrouw na een bepaalde leeftijd de leeftijd gaat zien als een soort van strafregister. Wordt ze neidig? Nou ja, ik heb er voorlopig nog geen last van. Hoe oud word ik nou? Ach, stik. Het is herfst, de herfst, de herfst des levens. Mijn moeder aan... Men moet het aanvaarden, men wordt ouder, de winter naakt, men voelt zijn takken kalen. Den bast verdroogt en schildert kleuren vervalen en rond de wortel klimt het grijs van slangen en schimmel. Men dient het te ervaren met waardigheid en stille resignatie. Ik zou wel eens even iets in elkaar willen trappen. Goedemorgen. Morgen, meneer de buurt. Morgen, voor ik het vergeet, als Tante Toe belt, dan ben ik er niet. Ik heb vannacht van gedroomd, namelijk dat tam, van Tante Toe. Dan droomde ik als kind ook al dat ik daar logeerde. Dat had ze gevraagd toen. Dat was mijn nachtmerrie, dus ik ben er niet. Want die vergeet nooit iets, Tante Toe. Mensen al aardig naar de veertig lopen trouwens. Nou, volgens mij is het 82. Tante Toe? Oh, onzin, dat is nou. Ik kan het je precies vertellen. Die is, uh, ik ben zelf nou. Uh, uh, uh, uh, nee, ik de, de kletskoek, zeg maar. Wat doet het er toe? de mensen is leeftijd, allemaal suggestie. Maar ik kan kwaaltjes aanpraten. Een mens is. Nou, uh, mijn rug. Dat is mijn rug weer gek, hè? Nou ja, onzin. Met bedrijf, Ander onderwerp gaat. Waar had ik het over? Toen ik binnenkwam, ik had het ergens over. Ja, over de herfst des levens, dacht ik. ja, verschrikkelijk zeg, Het idee rampen weer de meid, hè. Je vrouw? Doe me, ja, tante Lee, mevrouw, de meid, heel erg. Iets gebeurt. Nou, zo zou ik wel kunnen zeggen, ja, iets gebeurt, ja. Als je zo lang getrouwd bent als wij. Hoe lang alweer? Eeuwigheid. Ik hoor het er nog zeggen. Wat? Wat? Toen, destijds, pas getrouwd, als er s'avonds instapte, hè... Ja, dan lag ik dan al op te wachten, hè, wat ze dan zei, hè. Je weet wel, het, het, het normale, wat een vrouw dan zegt. Oh ja, wat zegt een vrouw dan dan? Eh, nou, eh, dingen. Eh, ja, dan zegt een vrouw dingen. Lief, hè, lieve dingen. Die, die, die kan dat, hè. Een vrouw die, die heeft dat, hè, lieve dingen. Ik bedoel, nou, kijk, ik bedoel. Dan lag ik dan al op te spinsen, destijds, hè. Ik was mij al te verkneukelen. Maar ja. Maar ja... Ah ja, de herfst, ter helle. De winternaakt. Maar die dan ook alleen, hè. Het verflenst en het verlept. Tot zelfs de liefste dingen. Flewijk. Wat zegt ze? Ach, ja. Ze stapt erin en ze zegt, bobber. Als je doet mij bobber, hè. Bobber, zegt ze. Heb jij eigenlijk je testament alles laten opmaken? Ah. Uh het ja, zwak uitgedrukt, Ach, het Vergeleken met toen even, zegt destijds, pas getrouwd. Als ik op haar lieve dingen lag te spinzen. Heb je eigenlijk je testament alles laten opmaken. Ach, arme jij, en wat deed je? Overend! Direct! Ik denk, wat zie je? Ik vlieg overend! Ik wist niet wat ik hoorde, zeg. Ik dacht, dat ik stierf, ik denk, ga dood of iets anders minderwaardigs. Ik denk, ik sluit voor goed ogen. Maar ik heb ze de hele nacht niet meer dicht gedaan. <lacht> heb jij eigenlijk je testament wel eens laten opmaken, wel te man? Eh, en je vrouw? Doe Slapen. Die slaapt dan al, hè? Als die haar bed maar ruikt. Die hoeft het bed maar te ruiken, dan is hij bewusteloos. Kijk, hè? Ja. Tja. Ja. ja. Maar, maar zeg, had je dan nog een testament laten opmaken? Nee, nee, nee. Dat, dat heb ik niet. Nee, nee. Ja, ik weet niet. Dat denk je niet, dat het gaat door je hoofd hè. Ik, ik ben 50, zeg, net 50, ik kan nog van alles. Ja, niet dat ik het doe, maar ik kan het wel. <lacht> ik kan zo 4, 5 keer, zo als... Uh, zo kan ik 4, 5 keer de trap ophollen. Ja, ik heb een nou over trap ophollen hè. me zegt wel eens hol de trap, de trap niet meer op. He, omdat er dat zo hè? He, blauw aanlopen, leeftijd. En hé, onzin! Dat is die uh, vluchtverontreiniging. Niks met je leeftijd te maken. Ja, wat vroeg je nou net eigenlijk? Over je testament? He, ja, ja, indrukwekkend. Indrukwekkend ontroerend ook, aangrijpend. Het grijpt je aan. Zoals ik me, zoals ik me gedacht had, tenminste. Wat? Hé? Zoals je wat gedacht had? M mijn testament, mijn plechtigheid, August Laat het testament maken over iets plechtigs gesproken zegt. Goeiemorgen. Morgen, chef. Morgen, oh. Hi, Hoi, Koen. Morgen, Paul. Ik vertelde Helle net over mijn plechtigheid, man. Oh, dat? Ja, Jeline, gelachen werd wij achteraf, chef, hè? Paul? Oh, hé. Uh, oh, uh. Sorry, chef. Situatie, mijnerzijds, niet geheel juist beoordeeld, Lee. Maar ja, chef had me er buiten gelaten zien. Waar buiten? Buiten mijn plechtigheid. <coughs> mijn testament, wat wil je? Moest ik geheim zien te houden. Geheim? Waarom? Als zakenman? Grote goden zeg. Het zal uitlekken, zoiets, hè. Het, het zal bekend worden in de brand. De heren Bosraaf en Herreburg zullen erachter komen. Nou, dat kan ik toch zeker zo wel sluiten. Het is me nogal geen concurrentiefoutje om zo langs je neus tegen een relatie van mij te zeggen van, uh, oh ja, dat u van plan bent biels te gaan bouwen, uh... Is het u bekend dat de goede man zijn testament al heeft gemaakt? Nee, dank je feestelijk zeg, hè. Vol. Ja, chef probeerde de zaak een beetje te maskeren, Lien. Vandaar ja. de geitenkop, hè. Voor zijn testament dus. De geitenkop. De geitenkop? Ja, Toer. En Miep dus. Toer en Miep. De geitenkop. De notaris. De heer en mevrouw, de geitenkop, de Loer. Hij is, zij is het meisje, de Loer. Ja, voor ja. zaken is de chef altijd bij notaris meelwagen, ja, ja. Maar voor zijn testament dus naar Toer, hè. Toer, de geitenkop. Wat ik niet wist, net zo minstens van die ziekenwagen. Ziekenwagen? Ja, om het te maskeren weer, had de chef besteld. Het. Ik? Je bent ook dwaarspel. Dat was hij weer, meneer, die bestelt dan even een ziekenwagen. Zijn voor iemand die zijn testament gaat te maken. Die zegt een ijskoud. Daar, ja, daar, hier, die zegt een ijskoud gooi. En dan bestelt hij even een ziekenwagen. Ja, hou even, oma Auk, Dit had jij gezegd. Jij is jijzelf. Ik? Ik had een taxi besteld. Jij? In een taxi? Ja, ook weer om te maskeren een beetje, Lien. Hè, dat de lui van Bosraaf en Herrenburg niet gealarmeerd worden door chefs en auto bij Tour voor de deur, hè? Tour ja. de geitenkop, chef. Nou, daarover op zeg. Ik heb wat af moeten maskeren voor het ellendige testament. Het zang. Het wat? Het zang. Zangvereniging. Het klein dameskoor. Probeer jij dat maar eens te engageren zonder te zeggen waar het voor is. Maar waar was dat dan voor? Voor mijn testament! Je lijkt Toer wel, Toer de geitenkop. Met die saaie stem van hem, die kijkt daar ook al zo raar van op. Ik zeg, ik, uh, ik, wil, ik wil er graag wat sfeer bij, hè? iets stemmig, iets van een koortje. Hij zegt, uh, is, die, is die gebruikelijk, met de Bielsen? je sok. Ja, eerlijk gezegd had ik er ook nooit van gehoord, chef. <laughs> Gebrek aan Paul. Je laat maar één keer in je leven je testament maken, man. He, en dan wil ik daar graag iets van een gebeurtenis van maken. He. Uit eerbied. Uit eerbied, waarvoor dan? Uit eerbied voor mijn bullen. Ik sta daar notarieel mijn bullen te verdelen. Voor als ik er eens eens niet meer zal wezen. En als ik daar dan voor ik weet niet hoeveel ballen aan bullen sta uit te delen. Dan hoor ik toch graag het kleine bij Stingen. <lacht> Eile stemmetjes in de tuin die wegfladderen op het koeltje en die iets zingen van, ik wijs niets, was volgens bedeuten, ja. uh, dat is heuten, zo uh, so traurig ben. En niet een stelletje heese misdadigers die daar met donderende gitaren gaan stableren van, go to hell, old oh man, your money goes to heaven. Ja. Als iemand zegt, testament staat te maken, zegt de hellen maar wie zong het dat dan? Ah, uh, Een nieuwe groep van die kraapling, kraap. Ja. ja, een nieuwe soulgroep, weet je wel. Zo van de soul-singing sheriffs, zo'n beetje. Maar wij staan er daar toevallig wel mee in de top 30 hoor. Met go to hell, old man, your money goes to heaven. Toevallig wel. Ja. Ja. Maar waren die daar dan bij de notaris? Zeker, ja. Die neemt meneer dan rustig even mee naar de notaris. Waarom niet? Ja, nee. Ho, even zeg. Even ho, graag voor de juiste weergave van de feiten, ja. Wat had, wat had jij bij mij besteld even? Een taxi en ja. ge, ge, ge, getuigen... ...percies. Percies, ja, precies. Een taxi en getuigen. En geen ziekenwagen... ...en de soul singing serves... ...met go to hell, man, You money, go to heaven. Oh nee, oh nee. En, en wie zei je dan van... beetje vermomp? Jouw eigen woorden, beetje vermomp? Beetje vermomp, ja. Beetje in het zwart, zei ik, man. Beetje gedekt dat het niet opvalt... dat ze niet door Bosraap en Herenburg herkend worden als getuigen bij mijn testament. Hiero, Juist. De soul singing zelfs ja. even zegt... Ja. over beetje in het zwart gesproken ja. even. Beetje gedekt. Wij zijn pikken, notenbenen. Wat zegt u? Ons hele uniform. Pikken. Ja. Met sukke hoeden even. En met sukkenzwart zwarte saddoeken voor ons gezicht. Over onherkenbaar gesproken. Ja, nou je dat zegt knaap, is dat wel logisch verantwoord eigenlijk? Sheriffs met een masker voor. Koen, wat heet als drie van onze zoolzingende sheriffs... ...dat in de zaal achtervolgd worden door de deurwaarder? Ja, de helpt bij de notaris. Als ik mijn testament sta op te maken, de deurwaarder... ...over ontroerende plechtigheid gesproken... ...kan het de heren de saddoeken even af. De heer deurwaarde handtastelijkheden meteen. Ja, komt de solzinger de sheriff niet aan zijn zwarte sadoek, zeg? Oh, was het toen ook al vechten, chef? De Nepal, toen was het nog slechts duwen en dringen. Het werd pas vechten toen jij dan met je kornuiten kwam binnenstormen, man. Ja, waarvoor alsnog mijn excuses zeggen, maar ja. met de beste bedoeling, ja. Onoverzichtelijke toestand nogal toen wij eraan kwamen. Beetje ordeloos allemaal. Deze nee, hebben geen jij nou over orgeloos, Paul? hè, He, ter Meneer Paul kweet zich even voor mijn plechtigheid. Meneer Paul toen voor, voor de verandering in badjas. In badjas? Ja. Ja. ja. ja. Zo van de training, Lee, Zodat we van de baan kwamen, hè. net onder de douche, gaat de telefoon. Kees neemt hem aan. Kees Kars, mijn trainer. Tine aan de lijn. Die Blaaskaak heeft net weer gebeld. Chef. Die wat? Die wat? Uh, die Blaas? Uh, de baas, chef. Ah. De baas. Ja. De baas heeft net gebeld. Ah. Zoiets. Ah ja, ja, ja. De baas. Volgens Tine noem mij zo, noem mij altijd de baas. En de hond natuurlijk maar leuk. Ado, ado. Ja, sorry, maar het, het klonk nogal paniekerig, chef. U, u had iets gezegd van als de gesmeerde bliksem en een kwestie van leven en dood, hoorde ik... Ja, mijn testament, Paul. Om de zaak geheim te houden, een kwestie van leven en dood. Begrijp dan eens iets. Ja, u vraagt nogal iets, chef. Sorry hoor, maar als u spreekt van een zaak van leven en dood, dan neem ik maatregelen, ja. Dan kom ik u even met een paar luide hulp. Dat is atleten onder elkaar, dat is geen vraag, dat doe je. Ja, je doet maar op, pol te helle. Dan zie je dan even het puiken van de sportverdwazing... het notariële erf opkomen stormen... in badjas, in underwier... tot naakom toe. Nou, dat krijg ik dan over mijn baar. Over je wat? Over mijn baar. Ik lach er op mijn baar, zeg, mijn draagbaar. Vind je het gek? Ja, dan moet je bij hem hier een taxi bestellen. Ja, dan vind je niks meer gek, hoor. Ja, moet, moet je horen. Hé. Waarom bel jij mij dan op het allerlaatste nippertje... Met dat gehaaste weer van het uh, taxi als de bieden weer gaan En gauw, en vlug een beetje, en schiet op, christene zielen. Om het geheim te houden, op het laatste nippertje. Gehaast, gauw, en vlug een beetje, en schiet op, christene zielen. Maar taxi had je dus verstaan, dus. Ja, maar er was er geen een thuis, zei die man. Nee. Hij zegt, ik heb alleen nog, alleen nog de ziekenwagen in huis. Ik zeg, nou, stuur die dan maar. Die gek gaat toch zijn testament opmaken. Maar ah, Dan bel als de weer gaan En gauw en vlug een beetje. En schiet op christenen zielen. Ter helle, dat krijg ik dan aan mijn deur. Hè? Twee zieke broeders. Beleefd van uh, meneer is hier een gek die zijn testament wil laten maken. Ja. Dat ik zeg, ja dat ben ik toevallig. Rang! Rang? Rang, klabberum liggen op de baar. Voor ik pap kan zeggen, rang onder de dekens, riemen vast. rookwerk dover. ...voor ik pap zal zeggen eerlijk. Joh, en wat zei je? Ik, ik zeg pap, ik denk nou zou ik zeg ook. Oh, ...zo ga ik mijn testament opmaken. Ik dacht, dat knalde ze. Van hoeden? Nee, van mijn hoed. Mijn trouwhoed, hè, mijn hoge trouwhoed... ...had ik opgezet voor de zweer. Begrijp je, voor het cachet, Paul? Ja, dat, uh, dat vreemde zakje dat u op had, chef. Dat was mijn, dat was mijn trouwhoed, Paul. Oh, mijn hoge trouwhoed... Hoed van, ik weet niet hoeveel ballen. Met zo'n veer erin. Dat die helemaal plat kan. Blijkt het ding gekrompen. Nou ja, je hoofd is gegroeid, zeg dat maar. Wat een onzin. Heb jij er ooit van gehoord dat iemand in zijn trouwens een hoofd groeit? Nou nee, maar één moet de eerste wezen niet. Ja, de grote Rampen met die hoed zetten. Hè. Met die hoed. Die zet, die zet ik op, hè. die past niet meer. Ik trek, hè. ramp, die veer, ramp. Die slaat op mijn schedel als een muur. Dat die bol van de hoed, hè, die hangt er als een vreemd zakje. Hoed, jij je lol, als een vreemd zakje over de rand te hijgen. Plus dat de schedel begint op te zetten. Het hoofd, aan het blauw aanlopen, dikke ogen krijgen. Bonken, bonken, bonken, paars. En zo arriveer ik bij de notaris. Met het blauwe zwijnlicht. En de drie tonen gehoren als fanfare. Doen we het even onopvallend. Ja, heb ik, uh, heb ik goed gezien dat het allemaal gefilmd werd, chef. Jazeker, Paul. Gefilmd? Ja, dat was mijn maatschappij, alleen Mijn platenmaatschappij, weet je wel. Die hadden dat gehoord, dat wij daar gingen zingen bij de notaris. En die zagen er wel tijd in, dus, hè. Voor een sterfpotje Wat? of zo, weet je wel. Om ons plaatje te pluggen. Van uh, Go to Hell, Old Man, Your Money Goes to Heaven en zo. Dat leek hen wel dienstig. Ter helle een sterspotje of zo. Als je er iets geheim wil houden, je denkt dat je daags wordt. Ja, maar kan u zich dan ook voorstellen wat wij dachten, chef, de lui en ik... als we daar het erf komen opstormen en we zien allereerst al... het schijnbaar levenloze klein dameskoor op het terras liggen? Schijnbaar levenloos? te helpen. De meid, Doemie. Tante Lien dus, hè, mevrouw. Flauwegevallen. Geef ongelijk. Was die er ook dan, je vrouw? Ja, tuurlijk, met een klein dameskoor. Voor ik wijs niet van, het, zal het bedeuten? Dat is heut zo trouw ik ben. Hè? Ja. Hè, dat, eh, die had ik dat niet gezegd, de meiden, hè? Die had ik gezegd dat Toer en Miep zoveel jaar getrouwd waren. Niet wetende dat. Niet wetende wat? Dat ze in scheiding lagen. Die gaan scheiden. Hè? Die gingen diezelfde dag nog scheiden. Die vechten als kattenhond. En die horen daar opeens een klein dames de Lorelei staan zingen. Dat Miep, die denkt dat Toer die meiden gehuurd heeft... Om de te jennen. En die slaat er met terras op. Dat die meiden die schrikken. En die kijken naar binnen. En daar zit Doem wie mijl staan opgebaard. Ja zeg. En Ik wil gauw even naar buiten om, om Doem gerust te stellen. Ik zeg nog van... Tante Lien, geen zorgen. Zijn testament is voor ze koperen. Nou, de valse flauw zeg. En met haar het hele kleine dameskoord. Ja, wat wil je. Als de meid gaat, gaan ze allemaal. Dat is de meid haar natuurlijke leidersrol. Ja, begrijp je, Lien? In dat tumult komen wij daar van het atletiek het erf op. gekrapen nogal wij. Kwestie van leven en dood. Chef op de draagbaral met een raar zakje op zijn hoofd. Ja. Eromheen een zootje gemaskerd geboefte. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, hé. Hey. Ja, sorry, kraap, maar op het eerste gezicht, ja. In de algemene verwarring. Dat is het eerst slaan, dan praten. Ja, en mijn maatschappij maar filmen, zeg. Zo van, zie je wel, zo populair zijn er nou onze soulzingende sheriffs. Of hoe weten ze zo gauw? Zelfs als ze bij een testament staan te zingen... worden ze nog door het geestdriftig publiek gelincht. Ter helle en daar leg ik dan tussen. Onder mijn knellende hoed, geduld oefenen maar. Plechter blijven kijken maar, terwijl de gitarie om je kop vliegt. Ja. En, uh, en je testament? Gratis geld voor geldje. Wat zeg je? Gratis geld voor geldje, in plaats van mijn testament. Richt men al vechtende even de stichting... Gratis geld voor Gertje op niet. Ja, de baten van Gertje Benebijtert, Lien. Weet je wel? Om hem als soulsinging sheriff te vrijwaren van die eeuwige deurwaarder, een keer, Gertje. Gertje benenbijter. Ah, fijne kraap. Zeg maar, waarom op een stichting als je daar bent voor je testament? Met Kees erbij? Kees Bosraap, die er komt binnenstormen. Dank je, vreselijk. Ja, passeerde daar toevallig, Lien. Kees. Ja, en die ziet daar zijn levenloze grijze Greet tussen een klein dameskoord liggen, hè? Dus die komt wel even vragen: wat is dat hier allemaal te donders? Dat ik denk, Hoogtestament. En ik zist tegen de lichtgewonde toer iets van: richt iets op, jij. Een stichting, verleid een akte of wat dan ook, maar doe iets. Wat voor met meneer Bielers. Ja, uh, was dat toen ik net per ongeluk die kraap hier over uw baarsloeg, chef? Ja. ja, over kinderenmishandeling gesproken heb, zeg je? Ja, uitstekend getijp, Paul. Waardering, man. Ik had hem net even nodig, niet? He, die hoef je maar te vragen, hoor, Ter helle. Wat voor stichting richten we op? Gratis geld voor Gertje. Gratis geld voor Gertje, precies zo. Met de ene rondom om zo de mond te he. hebben. Ja, want die moest ik toch even vrij hebben, mijn mond. Om Koen hier even in zijn duim te bijten, weet je wel. Ja, San Rancuno, knaap. Ik heb er twee, hè. He? <lacht> te Helle. En daar liggen we dan voor de verandering weer even onder het wakendoog van Kees Bosra. Ah, daar. Rinder. Rinderman. Als je het over een duim bijtter hebt. Ah, vreemde wel een bereisbukkel voor morgen. Ja. Wie is er, lieverd? Ik rijk hem even aan. Ja, dank je, bierzeer. Meneer Rinnemann, Saman, dat u even bent. U bent op uw verwondering... Hebt u wat gemerkt, meneer Rinneman? Dat u buiten uw medeweten bent benoemd de bestuurslid van de stichting Gratis Geld voor Gertie. Ja, dat begrijp ik, maar ik zit toch al geen antwoord,